Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental van de Russische luchtaanvallen van vannacht op Oekraïne is opgelopen naar zeven. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland zette kruisraketten, ballistische raketten en drones in. Belangrijkste doelwit was de stad Dnipro in het zuidoosten van Oekraïne. Daar worden nog 18 burgers vermist. Voor het eerst veroorzaakte brokstukken van neergehaalde drones schade in buurland Roemenië. Alle betogers die de A12 bij Utrecht blokkeerden zijn er weggehaald. Een paar honderd klimaat- en pro-Palestijnse demonstranten... blokkeerden rond het middaguur de snelweg ter hoogte van de Meer. Omdat ze een oproep van de politie om te vertrekken negeerden... begon de politie hen weg te slepen. Na drieën waren alle betogers van de weg gehaald. Zes mensen zijn aangehouden. Het gaat om de inzittenden van de drie auto's waarmee de wegblokkade begon. De blokkade leidde tot een grote verkeersopstopping aan de zuidkant van Utrecht. De Iraanse revolutionaire garde heeft in het westen van het land bijna 240 mensen opgepakt. Volgens een Iraans persbureau gaat het onder meer om tegenstanders van het regime en Koerdische separatisten. Ook zouden vier spionnen zijn opgepakt die banden zouden hebben met de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Bij de operatie in de provincie Koerdistan zou ook een dode zijn gevallen. Het Iraanse regime voert vaker massale arrestaties uit als vorm van repressie. Langs een provinciale weg bij het dorp Heinenoord in Zuid-Holland is vanochtend een lijnbus in de sloot terechtgekomen. De chauffeur was onwel geworden achter het stuur. Toen voorbijrijdende agenten de bus aantroffen was de vrouw bewusteloos. Er zaten geen passagiers in de bus die nog een maand geleden in gebruik was genomen. De bus had onder meer een stoplicht geraakt en raakte zwaar beschadigd. Het weer, het blijft de rest van de dag zonnig. Vanavond en vannacht ook wat wolken en de temperatuur daalt naar 1 tot 5 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij 12 tot 17 graden. Op Koningsdag, maandag, zon en vanuit het westen wat bewolking bij opnieuw 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de N201 uit Horen-Hilversum is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht tussen Vinkenveen en de aansluiting met de A2. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. The best he can hear it. er nogal wat mensen gezocht voor in die army. Ja, dus, nou, zeker. Uh, jeetje, die kunnen wel het een en ander gebruiken aan uh, mannen en vrouwen uh, die zich uh, aansluiten ja. bij uh, de Nederlandse army om de Russen tegen te houden natuurlijk. Nou ja, zijn over, er toch al? Over, over, <laughs> ja, die zijn er wel. Ja. Over oorlog gesproken. Ja, het, het kabinet spreekt nu echt officieel van een sluimeroorlog. Dat is ook een waarschijnlijk een nieuw woord. Denk je ook niet, Marco? Marco nou, ik, ja, ik, ik, ik hoor het voor het eerst. Ja, sluimeroorlog. Ik denk oh. dat dat in, de, in de dikke vandalen gaat komen. Oh. Sluimeroorlog. Ja, ik ken wel oorlog. een, een proxyoorlog. Proxyoorlog? Ja. Oh, wat is dat dan weer? Ja, een doodschot om een hoekje. <laughs> Dus uh, je saboteert de boel en uh... en dan weglopen. Iedereen weet wie het gedaan heeft, maar niemand kan het bewijzen. Oké. Okay. Nou, dan... mooie opening. <laughs> ja, hè, leuk, toch? Ja, uur, gezellig. <laughs> nee, maar wat ook heel gezellig is... is uh, dat uh, vandaag uh, is de World of Dino's geopend in Zandvoort. Uh, vandaag 25 april. En uh, nou ja, je kan daar naartoe. Uh, maar ik wilde even met Marco het uh, persbericht... Of, een klein stukje hoor, een klein stukje doornemen... En moet je horen Marco, het, ging, het persbericht gaat dan zo... meer dan 15 speciale transporten hebben de levende haven... uit lang vervlogen tijden naar Zandvoort gebracht in de afgelopen weken. Vanaf nu dus te zien voor het grote publiek... Iconische dinosaurussen zoals T-Rex en dan nog een, een of ander beest... waarvan ik de naam niet kan uitspreken... bevolken het voormalige Holland Casino-pand in de badplaats... en vormen samen zo de World of Dinos. Het is de spectaculairste expositie over dinosaurus in Nederland. Dat zegt mevrouw Hillenaar, dus zij is woordvoerster. De Dino-Dierentuin, heb je het alweer... de Dino-Dierentuin blijft twee jaar in Zandvoort. En dan, uh, dat is één alinea. En dan de volgende alinea staat: er worden tienduizenden bezoekers verwacht. Ja, ik denk dan dat is ook nodig om al die dino's te voeden. Want ja, hoe, hoe moet je al die dino's voeren? Dat is dan het makkelijkste met bezoekers. Ja. Ja, maar ik vind dus deze tekst eigenlijk meer in de. In de er wordt bijna gesuggereerd dat die beesten dus nog leven. Mhm. Mm Vind je niet? Dus nou, dat is misschien een kwestie van fantasie. Oh. Dus dat je verbeelding begint te leven als je die poppen ziet. Ja. Dus uh, waarschijnlijk de T-Rex, nou dat... Dat is een engert, hoor. Ja, maar ja. het zijn niet allemaal carnivoren. Dus nee. je hebt ook herbivoren. Ja. Die aten alleen maar heel braaf plantjes... en die werden nou weer door de carnivoren opgegeven. Ja, ja ja die hadden trouwens die carnivoren wel een klui van want het, die, die, die, die herbivoren waren eigenlijk een stuk groter ook nog vaak. Hè? Die die, die ja. hele lange nekken de, ja. dus die, die zijn dus allemaal te zien het schijnt inderdaad wel aan uh, ik heb wat, wat beelden gezien maar wel heel uh, levendig mm -hmm. je kan er echt anderhalf tot twee uur kan je daarin doorbrengen in dat uh, het gaat overigens wel via een Timeslot, je moet een tijdslot, moet je aanvragen, want uh, ja, niet iedereen kan tegelijkertijd naar binnen. Mm -hmm. en, uh, Mag je ze ook aaien? Uh, denk het niet. Nee, nee, ik denk het niet. Nee, nee. Want anders, ja, je kan het één keer proberen, want dan zijn het je handjes eraf. Is, nou ja, dit. dat hangt ervan. Als het echte zijn wel. Ja. Hè? Ja. Daarom Met moet je die kennis ook opdoen. Want anders weet je het verschil niet tussen een vleeseter en ja. een herbivore. Nou, je kan het wel zien aan hun, aan hun bek. Hè? Ja. Je die die T-Rex laat graag zijn tanden zien. Ja. Dat. Maar zijn het ook echt uh, opgegraven dieren? Of zijn het gewoon uh, fantasie... Ik heb geen modellen. Oh, jij hebt het ook gelezen. Nou, ik probeer op de hoogte te blijven okay. van het nieuws. Ja, en, ja, ja. Ja, het is Zandvoort, dus het is sowieso ja, ja. interessant. Ja. Hè? Wat vind je überhaupt van het idee dat ze dit naar Zandvoort hebben gehaald? Ja, prima. Ja, natuurlijk, ja, want anders staat het leeg. En het is moeilijk in te vullen, die ja. grote ruimte. En om daar een goede bestemming voor te vinden. Iemand die daar twee jaar zijn nek voor wil uitsteken. Nou, zeker. Ja. Om bij het casino te blijven. Ja. Het blijft de gok. <laughs> ja, nou ja, inderdaad. Ja. Dus ja, ik vind het erg hoopvol klinken, tienduizenden bezoekers. Ja, waar uh, voilà, lagen ja. al die mensen? Ik bedoel, die komen allemaal met autootje. En, dat is, uh, nou, er zit toch een parkeergarage onder? Ja, maar er zit ook nog wat in de kelder, las ik ergens. Ja. Dus ik weet niet of ze daar een parkeergarage mee bedoelen... of uh, het casino heeft zelf een kelder nog. Ja, dat klopt mij te eng. Ja, ja, ja. Je weet nooit wat voor dieren ze daar ja. hebben opgeslagen. Ja. Het is wel, nou ja, het wordt, het wordt heel leuk. Ik zal het verhaal nog even een beetje compleet maken. Wat dat kost. Want anders krijg ik, dat moest ik altijd. Dat heb ik geleerd van Rob Harms. Hmm. Dan zat ik op het circuit verslaggeving te doen van autosport. En dan begon hij weer te zeuren over wat kost het nou om op het circuit te komen. Nou ja, in ieder geval, de World of Dino's is voor kinderen 4 tot 11 jaar 22,50... En voor volwassenen 24,50. Dus ga je met, uh, met een gezinnetje van 4, 5 personen... ben je gelijk 100 euro kwijt. Dus uh, daar moet je wel op rekenen. En dan hebben we het nog niet eens over de parkeerkosten wat die mm -hmm. erbij komen. Nee. Dus, uh, dus uh, even kijken. Nou had ik, uh, ja, ik heb een beetje te stoeien met mijn muis. Maar uh, <laughs> openingstijden, nou goed, dus uh, je moet maar even op de website kijken. Mm -hmm. Ga jij kijken, Rob? Ja, ik denk het wel even. Ja, dat is ja. wel leuk. Ja, zeker weten. Ja. Wel een uh, vrijkaart proberen te regelen. Ja, Van, te vanuit raakten. de radio natuurlijk. Met de perskaart naar binnen. Met de perskaart naar binnen. Maar wel even een kijkje nemen. Ja, ja, ja. Overigens, het was nog... Had jij dan... Zei jij dan nou dat nou? Uh, vandaag nog, vanochtend... Waren ze nog druk bezig? Nee, gisteren. Oh, kwamen gisteren. al die beesten nog uh, binnen? En de plantjes en dat soort uh, dingen? Voer. Voer, ja. Het <laughs> was een heel gedoe daar. Uh. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, goed. Dat zijn de puntjes op de i. Dat moet natuurlijk wel mm -hmm. even gebeuren. Ja. Zeker, soeverein plaat draaien en dan als ja. ze dadelijk een uh, mooi stuk proezie van ja. Marco. The cat sat als zometeen uh, de proëcie zo snel gaat doen, uh, Benno, dan, uh, ja. Nou, ja, we, dan nee. houden we nog heel veel tijd over in dit uur, uh, in oh. ieder geval. Uh, Had je de plaat niet op 78 toeren staan? Oh dan? ja, dat dus, kan uh, het uh, ook zijn uh, natuurlijk. Uh, het moet op <laughs> ah. 33, hè? Ja, uh, ja, ja, ja, ja. dancing, Siggy Marley was dat trouwens. Niet te volgen, niet te volgen. Nee, lekkere rap uh, zat erbij. Uh, oh, oké. Okay. Nou, uh, Marco, uiteraard uh, de vraag weer uh, die wij uh, aan uh, jou uh, gaan stellen. Ja. Je hebt weer een uh, mooi stuk uitgekozen, weer uit uh, Jabun. Uh, uit een andere bundel. Uit een andere bundel, hè? De spierbundel, he, ik, de, de spierbundel <laughs> daar komt hij uit. Heel goed. Nee, wat uh, ga je vandaag doen aan de proezie? Ja, het, een, een stukje over de dwarsliggers. Want zonder dwarsliggers geen stabiele rails. Oké, okay, nou ja, dat is ook zo. Dus uh, we zijn heel benieuwd, Marco, daar komt hij aan, hè? Ik ook. Dit is voor de gekken. Voor de dwazen. Voor de durvers voor de zieners, voor de dromers die doeners werden. Dit is voor de optimisten, voor de hoopgevers, voor de kansenscheppers... voor de eerste, voor de gidsen, voor de spitsroedenlopers... en met de schouder tegen de potdichte duwers. Dit is voor hen die meespelen en niet alleen maar schreeuwen... van die zeikende kantlijn kapiteins en holle woordenwijven met glitter kunstlippen neptieten voor de graai waarachter geen warm hart klopt dit is voor de gekken en de dwazen voor de weggehoonde talenten die in kleingeestige dorpjes nageroepen werden en hebben moeten knokken tegen benepen hufters dogma's en tegen aanstaande schoonpapa's mensen die barsten en niet buigen staan in plaats van kruipen glimlachen in plaats van sidderen. Dit is voor hen die vloeken als het niet lukt... opstaan, afkloppen en opnieuw beginnen. Dit is voor hen met weinig centen... en nog minder aangepraat schuldgevoel. Dit is voor de sprinters, de duur- en hordelopers... de tienkampers, de hoogvliegers... de zwevers, de neergestorten... de zwervers en de bouwers in dit leven. Dit is voor jullie... Dit is voor mij. Dit is voor wij. Dit is voor ons. Dit is voor mij, want ik hoor hier ook bij. Want dit is leven en de rest is vrijwillig coma. Dit is adem en geest, idealen en dromen. Doen dit. Dit doen. Oh, en fok de dood en ook de gladiolen. Dat was hem weer de maandelijkse kolom van... Kolom? Uh, prologie van de Marco. Kom ik Marco nou weer van Kolom. Hoe kom ik nou weer aan Kolom? Uh, ja, ja, nee, de maandelijkse proezie van uh, Marco Temes. We gaan weer zorgen dat hij uiteraard uh, op de ZFM-app uh, terechtkomt, uh, Marco. Op, op dinsdag mag ik aannemen. Op uh, dinsdag, ja, een dagje vrij, hè. Maar wacht. Ja. Dus, uh, nee, jij kan hem morgen al uh, versturen, natuurlijk. Ja, Dan uh, dat kan je maandag gewoon lekker uh, genieten in het dorp. Want er is weer heel wat te doen, hè. Ik ga snuffelen. En de vlag uithangen en dat soort uh, dingen. Mm -hmm. Mooie koningsdag, uh, Benno. Toch? Ik heb er een hekel aan. Heb je een hekel aan? Ja. Altijd, Wat ga ik, jij doen dan? Altijd, Gewoon ga, helemaal niks. Ik ga in een trein zitten. In een ja, trein zitten? Een hele lange trein <laughs> En dan? Uh, Van negen uur tot zes uur ga op, ik in een trein Op een verkeerd spoor, uh, <laughs> of niet? Hij nou, gaat naar toch. Hij, <laughs> hij gaat inderdaad naar uh, uh, allerlei... Uh, hoe heet het? Sporen nemen waar geen personentrein komt. Dat is wel bijzonder. Dan ben je het spoor echt kwijt. Nou, dat hoop ik niet. Maar dat gaat wel gebeuren. Nou, dat is helemaal mooi. Het is een mooie Koningsdag. iedereen kan er weer lekker van gaan genieten. Een uh, beetje dromen op deze zonnige zaterdagmiddag. En de maandag, uiteraard, voor uh, de mensen die naar de herhaling ja, uh, luisteren. Laat dat niet ja, weten. Ja, zeker weten. Maar als je dit soort uh, of dit uh, deuntje hoort. dan weet je dat het uh, rendel is. Ja, en uh, we ja. gaan nu naar België. België. België. Uh, bij Rendel. We gaan naar Spaan. Goedemiddag, uh, Rendel. Wij zijn, wij zijn op een hele mooie spa Chan jongens, en daar is het ook uh, dream, dream, dream, want het is prachtig, prachtig, prachtig weer. Uh, ja, hoe moet ik het zeggen, heel erg uh, uh, uh, spaar. Hier regent het altijd als wij hier racen. Oh ja, ik wou net zeggen, jij hebt toch eigenlijk vaak uh, mooi weer tijdens je evenementen? Ja, we hebben hier ook wel de zwembaden opgezet in het paddock. Dus, uh, oh. Maar het is nu ook gewoon: het uh, morgens nog wel 2, 3 graden. Maar ik sta nu gewoon lekker in het zonnetje, jongens. Gewoon. Uh... Uh, op het pad ook uh, lekker uh, te genieten van uh, ik denk, uh, 16, 17, 18 graden. Dus we mogen helemaal niet klagen. Ja, ja. Oké, okay, nou niet. vooral op de baan daar. Want het uh, verschilt toch wel per plek ook hè? bij uh, Spa. Waar, waar zit uh, wat betreft het weer? Spa is nu de hele omgeving gewoon prachtig weer. Dus uh, overal waar ik nu rondkijk, als ik even naar boven kijk. is er echt helemaal geen wolkje in de lucht. No. Helemaal niet. Fantastisch. <laughs> dus dat is mooi. zeg Reno, waar ook geen wolkje aan de lucht was. Dat was uh, uh, uh, op de. Ja, je stuurde wat door. Een, een, een link van autosport.com. Um, en uh, ja. ja, jij, had, ja. jij, jij uh, Er is een heel artikel over jou geschreven, maar het is allemaal in het Engels en ik ben laaggeletterd dus, <laughs> dus het is een beetje lastig. Oh, nou, kan je ja, vertellen gewoon, waar het over gaat? Nou, het gaat, het gaat erom dat ik. Ik ben natuurlijk met mijn Alpine. Uh, vorige week al gehad. Alpine ben ik naar uh, Kettle Park geweest. Ja. En. Uh, wat geen één Engelse rijder in de historische autosport voor elkaar krijgt. En dan komt er zo'n hele domme Amsterdammer. <laughs> dat gelijk ik, uh, ik uh, gewoon uh, tien, uh, tien mensen van uh, uh, autosport.com om had. En die, wil, die hebben filmen gemaakt, want het schijnt ook allemaal filmen te zijn op internet. Uh, die hebben me geïnterviewd uh, uh, live. En uh, ook uh, met een heleboel uh, gewoon, uh, zeg maar, uh, ja, beelden ook op internet, allemaal op YouTube schijnt dat er eens aan. Uh, ja, ik, ik ben nu, uh, een hele grote beroemdheid uh, geworden daar in Engeland. En maar post, waarom dan? Dat, ja, weet ik ook niet. Oh. Ja, sinds je bij, uh, bij ons op de radio zit, is dat al zo, hoor. Oh. Dus uh, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, dat is onze ja, schuld. Ja, ja. maar, maar het mooie, het mooie van het uiteindelijk is gewoon... Dan moet ik wel vreselijk om lachen. Dat... We hebben op het hier op Spa nu verschrikkelijk uh, heel veel Engelse series rijden. Maar ook heel veel Engelse natuurlijk uh, rijders. Ja. Die lezen allemaal over autosport.com in Engeland. En die komen allemaal naartoe. You are that famous Dutch uh, driver. Oh. <laughs> Geweldig. Dus ik heb zelfs handtekeningen uitgedeeld. Do je wil het niet meemaken. Dus uh, ja, ja, nou denken ze waarschijnlijk de vader van, uh, van Liam Lawson. Ja. Weet ik niet maar, vaak, ja, waarschijnlijk zal dat zijn. <laughs> maar ja, okay, ik weet dat crazy Dutch Drivers. So. Ja, alleen maar lachen jongens. Echt alleen maar lachen. Dus ja, mijn stem is een beetje weg. We hebben net de prijs gedaan. Dus hier gedaan. Dus mijn stem is een beetje aan Oh verdwijnen. Ja, ja. Hoe gaat het bij jou daar op Spa? Ja, geweldig. We hebben, ik, we hebben hier een prachtig evenement jongens. Met heel veel historische uh, uh, uh, race-series uh, uit, uit Engeland, uh, België. Uh, Duitsland, dus overal komen ze vandaan. Uh, onze serie is natuurlijk met uh, zelfs mensen. Jongens. Ik heb uh, zelfs twee rijders die helemaal uit Zuid-Afrika gekomen zijn. Zo ongelooflijk. ik uh, natuurlijk helemaal. Ja, ja. Uh, Nee, gewoon uh, prachtige velden en uh, ja, allemaal velden uh, 40, uh, 45 auto's. Uh, wij hebben het grootste veld hier op het met 74 auto's aan de stad. Dus dat is wel serieus, uh, dat je denkt: oh, wat gebeurt er allemaal? Ja, uh, ja en we hebben twee wedstrijden nu gehad en er is helemaal niks gebeurd tijdens de wedstrijden. En er is serieus hard gereden door de mensen. Want iedereen liet zijn eigen tijden te verbeteren. Mooie gevechten op de baan. Ja, ik, ik loop hier op Tobin met een oranje hoedje. Ook een beetje voor Koningsdag al. Ja. En er staat dan helemaal op Happy Boy. Nou, dat is wel mooi toch? Ja. Hè? Ja, geweldig. Want ik ben echt een happy boy. Dus dat is helemaal fantastisch. Uh, nee, jongens, het is in prachtig even met gratis toegankelijk. Hè. Er, er staan hier denk ik wel 500, 600 uh, historische raceauto's op, op het pelk En het is gewoon gratis toegankelijk. Nou, waar vind je dat op? ja. Daar ja. uh, kan een historische kopen, zelf zal verdomme wat van neer, hoor. <laughs> Klaar. Nou ja, daarover gesproken. Want je had laatst de, de Head of the Motorsport uh, was je, uh, ja. mee aan het praten. Ja. Um, van het circuit en daar had je een heel goed contact mee. Uh, kan je al iets verklappen over uh, eventuele evenementen die daaruit uh, gaat voorkomen? Nou, laten we het op de Formule 1 uh, methode houden. Er wordt in de achterkamertjes over gesproken. Ja, ah, ja, ja. ja, ja. ja ik, ga ook, ik ga ook eens een keer zo doen. Je, je ja. weet in ieder geval dat, het, uh, dat er over gesproken wordt. Uh, ja, ja, ja, precies, Jelle, nou, en ja, ja, ik, uh, ik gaan daar nog even lekker over zitten. En als de mogelijkheid Jongens, als die mogelijkheid er is dat ik geluid op Zandvoort kan krijgen, hè? want uh, hier hebben we ook gewoon geluid. Nou, ik heb zulke mooie auto's rijden, maar ja, die zitten gewoon ver over de maximumwaarde van Zandvoort. Hoeveel? Hoeveel zitten hebben. ze er overheen? Nou, we hebben er hier eentje rijden met, uh, ik geloof dat die vanmiddag van gemeten is met 134 dB. Oh. Die, die, die, hoor, die hoor je in Utrecht, hè, dus uh, daar moet je wel rekening mee houden. Maar, uh, dat, nou, het zoals het hele veld maakt het niet eens een vul lawaai. Dus we hebben er ook een paar bij zitten die doen het echt, zeg maar. Uh, nee, nee, weet je, ik, ik heb gewoon minimaal die 108, 110 db nodig, anders hoef ik niet eens te komen is de helft nee. van mijn veld weer van de baan gehaald. Ja, ja, dus, uh, ja. ja, ja, ja. En, dat, dat, en dat is best wel, het lijkt heel weinig 110 10 db, maar dat is echt wel best wel nou, hard voel, hoor. Dus, uh, ja, ja, ja. ja, het is gewoon hard, klaar. Dus, uh, en dan is, is, is, is, helaas is het gewoon, ja, voor, voor mijn serie gewoon een no-go. Ik hoop het niet, ik hoop dat het echt kunnen laten zien hoeveel mooie auto's we hebben. Uh, we staan hier op het paddock, het is hartstikke druk met uh, toeschouwers, want ja, die komen toch allemaal die mooie auto's bekijken. Ja. En als ook andere races tegen ze Rendel, dat heb je weer een geweldig Veld? Ja. Dan denk je van, ja, Zandvoort, dat wil je eigenlijk niet mis met klaar. Maar, nee, nee, nee. Rendel, uh, uh, is het eigenlijk niet zo dat die, die toeschouwers op de herrie afkomen <laughs> en dan uh, zien uh, dat het... Uh... ...toch heel leuk uitziet, want um, zo kan dat misschien ook wel gaan. Ja, kijk, herrie is natuurlijk altijd leuk. En uh, wij zijn nog in de generatie dat er gewoon al wat herrie gemaakt worden op zand wordt. Ja. Uh, ja, is altijd leuk. Maar ja, het autootje moet ook wel een beetje smullen, hè. Gewoon, ja. moet er ook wel een beetje ja, mooi uitzien. Ja, ja, ja. En, uh, en? Maar het is wel een trend, hè. Het, is niet, het is niet de Eerse Screeze. Er zijn meer Screeze in Europa, ja, waar o, het steeds zeker. moeilijker wordt. Ja, ja, ja. En, uh, en uh, ja, daar moeten we het ook wel de rijders rekening mee houden. Maar ja, vaak is het niet het uitlaatgeluid waar wij uh, problemen mee hebben. Het is inlaatgeluid van uh, die motoren. Ja. Want ja, zo'n BMW M3 bijvoorbeeld, E30, ja, die maakt aan de voorkant meer lawaai dan aan de achterkant. Dus, ja, ja, ja, ja, ja, ja. dus uh, het is dan ook een beetje, ja, wil je dat die stories nog laten rijden of is het gewoon klaar? Ja, dus de vraag is nu een beetje in het heel verhaal. Ja. En, en uh, de, het, het gerucht ging ook natuurlijk, uh, de, ja, die geruchten gaan denk ik uh, regelmatig steken die de kop op van ja, de Formule 1 weg uit Zandvoort. Maar Asser staat al klaar om het over te nemen. Wat, hoe, ja. hoe kijk jij daarnaar? Ik denk dat Asser het kan. Uh, dat dat helemaal geen probleem is. Uh, in het heel verhaal. Maar ja, weet je... Het kost zoveel geld. en Ik zeg dat alleen maar tegen Asser, wil je het wel? Ja. Hoe, uh, je, je hebt gezien uiteindelijk... Hè? Kijk, er zijn heel veel gesprekken geweest. Als je ziet... Wat zal, wat, ja, de, de, het zal de het schrie en de mensen omheen en, en de sponsors uitgegeven hebben om die ons toe te krijgen. En dan zie je uiteindelijk het resultaat uh, van die afgelopen jaren. Dan dus denk ik, nou ik ging twee keer nadenken als ik uh, de boek hadden, was. Klaar, ja. simpel. Maar om, uh, moet... Dus ja, wil je het ook wel, eh, ga je als circuit niet onderdoor aan de kosten. Dus nou ja, precies. Ik denk, ik, ik denk dat als je het aan kan, absoluut, ze ja. dus hebben de faciliteiten. Toch wel. Uh, het circuit moet het ook aankunnen, absoluut, daar ben ik helemaal niet bang voor. Hmm. Alleen, uh, wil je het wel. En, uh, maar ja, er zijn altijd mensen die uh, zoiets bij willen, het in as hebben. Ja, joh, uh, be my friend. <laughs> ja. <laughs> ja, try it. Ja, simpel, ja toch? Ja. Uh, uh, <laughs> Zeker weten. Ja, het circuit komt kan het absoluut aan. Daar ben ik helemaal niet bang voor. Maar, uh, we hebben in het verleden ook één woord Grand Prix gehad en dat komt ook. En de Formule 1 kan dat zeer zeker. Uh, er zullen wat aanpassingen moeten doen, maar minder aanpassingen als voor. denk ik. Dus, Oké, okay, uh, okay. Ja. En dan kan de oud-collega Albert-Jan uh, kan er ook weer naar de Grand Prix toe, uh, Benno. Ja, dat weet is wel, wel. fijn voor Die hem. woont er vlak, vlak in de buurt natuurlijk. Ja, ja. ja. Hey, ja. ja even een uh, andere vraag. Ik las, uh, las dat de uh, Grand Prix van Turkije weer terugkomt. Uh, klopt dat? Nou, dat is toch dus prachtig? Dat was een leuke baan. Ja, dat is een hele leuke baan. Ja, dat ja, zo, voor de komende jaren... Ja, ja, dat is natuurlijk allemaal wat in de wereld gaat gebeuren. Kijk, als ze daar nog steeds allemaal bommetjes laten vallen in Midden-Oosten, dan wordt daar voorlopig niet meer gereden. dat is klaar. Dus we zoeken natuurlijk ook... Ook, ook het management zoekt op de hand, natuurlijk absoluut gewoon uh, uh, andere series waar het kan in het heel verhaal. Dus, uh, en andere dus, ja zegt zeg nooit, nooit dat het ook niet, op een misschien weer terugkomt, dat ze zeggen we, we hebben nu echt gewoon een circuit nodig. Maar ja, ja. Eh, het is heel simpel. En zolang in feite gewoon daar rondom, rondom dat watertje en die straat van zijn allemaal bommetjes vallen, gaat daar voorlopig helemaal niet meer geweest worden. Nee, dat, dat, uh, dat, dat, is, ook zo, dat is ook zo. Dus, uh, De Turkije kan misschien net uh, in dit uh, geval. Zit ook wel in die hoek ja. natuurlijk. Dat maar is ook wel uh, net een even. groot land hoor. Ja, maar, ja, het zit ook wel in die hoek, maar ik denk dat dat allemaal nog wel meevalt. valt. Er je hoort, je hoort weinig dat Turkije een, een positie ingenomen heeft. <laughs> ja, toch? Nee, dat is ook zo. Dus, dus uh, uh, klaar. Ja. Dus ja, ja weet je. Uh, ik ben nog steeds een voorstander van minder campries. Mooi, ik, ik heb al gezegd: 24, ik vind het wel heel veel. Want het is niet alleen een belasting voor de rijders, maar ook een belasting voor het hele team, natuurlijk. Hè. Ja. Al die mensen die altijd maar van huis zijn. Dus ze mogen we mij ook best wel terug naar 20 Capri's op een jaar. Uh, maar ja, het is een geldmachine. Hè, het, uh, en er moet heel veel geld verdiend worden. Dus uh, uh, ik denk dus uh, dat het bijzonder 30 camperies gingen. Maar ja, dat uh, is bijna niet te doen, zeg maar. Nee, precies. Ze hebben ook uh, voldoende betaald, natuurlijk, aan uh, Echo ja. Stone voor, uh, voor ja. de reis. Ja, die zit nog steeds te lachen. Ja, dat denk ik ook. Ja, die, die kan niet stoppen met lachen, weet je wel. Die kan niet stoppen met lachen. Ja, ja, ik krijg die lach niet meer van mijn gezicht, zeg maar. Nee, klaar. Helemaal klaar. Hey, uh, ja, wat anders. Ik zat van de week ook midden in de Formule 1 geluiden. Want uh, ja, ja dit waren Alpine wagens waren aan het testen oh, op het ja. circuit van Zandvoort... Oh. En, uh, ja, die, nou, dat het, ik heb het zeker gehoord. En, uh, okay. Ja, het was uh, nou, behoorlijk hard eigenlijk. Maar het Ro komt ook door die no Noordenwind natuurlijk erbij. Ja, en Rob woont ook ja. zo'n beetje op het circuit. Bijna wel, ja. ja okay. Dus uh, dat, dat scheelt heel weinig. Nee, maar uh, ja, wat uh, mij opviel. Ten eerste, dat ze dachten van uh, we hebben betaald voor de baan uh, voor uh, twee dagen. Dus we maken er ook maximaal gebruik van. Want uh, ze begonnen s ochtends heel vroeg. En tot in s'avonds. Uh, werd er doorgereisd door de Formule 1-wagens van uh, Alpine. Ja. En de ene dag waard, uh, reden ze rustig, althans klonk het geluid wat zachter. En uh, de, de dag daarna was het uh, weer met die gierende motoren uiteindelijk. Uh, dus, uh... Lekker volle pot door. Nou ja, ik denk dat Alpine nou heel veel testwerk heeft gedaan, heel veel data heeft verzameld. Ik denk dat ze ook onderdelen, andere dingen hebben moeten testen. Uh, uh, misschien ook, hebben ze ook wat bandentesten gedaan. Ik heb geen idee wat voor testen ze hebben. wordt het vaak helemaal niet vrijgegeven wat ze allemaal aan het doen zijn. Uh, vaak zitten ook gewoon wat jonge coureurs erin. Hè. Die wordt ook wel vaak weer gestopt uh, om kilometers te maken, wat natuurlijk ook per jaar moet. Uh, ik heb geen idee wat ze getest hebben. Uh, het is wel leuk, een lekker lekkere voorsprong, maar ze hebben natuurlijk wel lekker veel data voor de Nederlandse kapper binnen binnengehaald. Nou, dat dacht ik dus ook. Ik denk dus dat die is goed. alvast binnen. Ja, die is alvast binnen. Die kunnen ze vast hebben. Nou denk ik niet dat ze met de allerlaatste uh, uitvoering van de Formule 1 gereden hebben. Dus niet met al die nieuwe MBGUH UH, shit en dat soort dingen allemaal. Uh, het zal wel iets ouder dieper zijn geweest. Nou, de ja, ene dag ja. was het volgens mij van de auto van 2021. Dus inderdaad ja, ja, wel kort, wat ouder. Dan hebben ze met alle oude auto's gereden. Dat mag uh, in principe ook. Uh, ja. Yo, maar je haalt nog steeds data binnen. Over asfalt, over baantemperatuur en over andere dingen. Dus uh, altijd goed dat je het even op een screen mag doen waar je later in het seizoen gaat rijden. Altijd voorsprong zeg ik al. Zeker en Alpine maakt er uh, eigenlijk elk jaar wel gebruik van uh, Standvoort uh, om te testen. Ja, ja uh, ze zijn heel vaak bij het niet zo vaak, maar we zijn ook heel vaak op de Ring bezig. Ah. Dus, uh, daar zien ze ook heel vaak rijden. Dus, uh, en dat zijn ook inderdaad met oudere auto's. Maar ja, uh, kilometers maken is kilometers maken. Uh, Formule 1 is alleen maar data verzamelen en uh, als je dan, dan net even een dingetje onder de motorkap hebt zitten, wat eigenlijk over de nieuwe auto kan, is alleen maar lekker meegenomen, zeker uit, ook maar weer, <laughs> ja toch? weten. wat staat er? Uh, bij jou nog op het programma daar in uh, Spa? Uh, morgen om 9 uur hebben we een wedstrijd, de laatste, de race 3 van het weekend. Uh, heel vroeg, en dan is het hier nog 3-4 graden, dus heel koud. Uh, dus dat is een beetje minder. En dan uh, gaan we ons alweer klaarmaken voor, nou, voor de nieuwe Formule 1, hè, de volgende wedstrijd natuurlijk. Want dan gaat het er ook weer komen. En dan gaan we eens even kijken of al die veranderingen die nu door uh, de 4 de jaar, uh, jaar zijn uh, doorgevoerd... ...of dat gaat werken of niet gaat werken. Hè, met het uh, snel en uh, minder snel opladen van die batterij. Uh, dat is even afwachten. En dan over 4 weken zitten we alweer op de Noernburgring, dus het gaat gewoon door. Zeker weten. Nou, ik ja. wens je heel veel uh, plezier uh, daar ja. uh, nog uh, op het uh, mooie circuit van Spa. Want dat oh, blijft het blijft een top. prachtige baan natuurlijk. Ja, jongens, het is een van de mooiste circuits uh, van Europa. Uh, en uh, ja, uh, de sfeer is altijd goed hier. Dus dat is lekker. He? Helemaal top. Zeker weten. Nou, dank je wel weer uh, voor je tijd. Een hele fijne zaterdagavond alvast, uh, Rendel. En uh, we spreken je volgende week weer. Oké. Okay, oh, nee, volgende hoi, hoi. week. Nee, even, even tussendoor. Het hoort er geen luisteraar. Volgens mij ja, ben ik er even niet. Maar, uh, oh, ja, wie dus gaat er, wie, wie gaat achter de knoppen? Nou, heel, helemaal niemand. <laughs> nee, een non-stop muziek. En die week erop heb je Jaap Koper. Dus uh, je bent ah, wel vrij. Ook, Jaap is ook gezellig. En met Benno erbij wordt het ook allemaal gezellig. Nou, we gaan je missen. <laughs> nou, je hoort het Benno. Jij doet ja, doet tegen mij ook mee. Ja, ja, ja, ja. Hey, uh, tot okay. de, de volgende dan. Oké, okay, Ho Oké, okay. Hoi, hoi. hoi. Oh, Go. I can't, I can't let you go I can't let you go Ja, en dan ben ik altijd benieuwd, Benno, wat de krant morgen gaat brengen. Nou, dat ga ik je eens even vertellen, want uh, ja, dan hebben we het over 112-nieuws, want uh, daar uh, zijn wij natuurlijk ook van. Het was een onrustig dagje, dames en heren, en dat begon eigenlijk uh, vanochtend... Rond 11 uh, uur uh, was er een, uh, een brand in een gebouw in de Tromstraat in muiden. Dat werd daar uiteindelijk opgeschaafd naar uh, middelbrand. Dat betekent dat er nog meer voertuigen en, en uh, brandweerpersoneel... daar naartoe wordt gestuurd om uh, te helpen de brand te blussen. Daarom half 12 uh, vanochtend uh, ging de reddingsbrigade Zandvoort... Ging, rukte uit naar uh, is even kijken naar ze, of het locatie. Nee, er stond niet echt een Zandvoort aan zee over veenstaten. Oh. in ieder geval ter uh, assistentie van de ambulancedienst. en uh, daar gingen zij uh, even de ambulancedienst een handje helpen. Onze helden van de Zandvoortse reddingsbrigade en dat doen ze altijd uh, goed. Nou ja, Tata Stiel, dat is ongelooflijk roep. Hoe drukken ze daar altijd? Hebben de, met name de de brandweer en de veiligheidsdienst. En dan het eigen... Ze hebben toch een eigen team daar uh, bij ze Tata Stiel? Ja, eigen bedrijfsbrandweer. En, maar opvallend is. Uh, ik het laatst nog tegen iemand. dat. Uh, s ochtends vroeg. daar altijd de ongelukken gebeuren. Echt tussen zes maar, en acht. dan, uh, dan werken natuurlijk duizenden mensen. Maar dan schijnt er toch wel een gevaarlijk moment te zijn. daar bij Tata Steel. En dan is het of iemand wil niet naar zijn werk. en dan laat zich gewoon vallen. Pff. Maar uh, je, je weet, weet het niet. Nee. Ze rapen me wel een keer op. Maar uh, in ieder geval, uh, ja, dan, dan is het toch of, altijd wel weer een, uh, een alarmpje. Of er gebeuren dingen die het dag, daglicht uh, niet ja, kunnen verdragen natuurlijk. dat weet het zeggen. niet. In ieder geval, het, uh, het, het grootste narigheid was vandaag in de Stresemanlaan in Haarlem. Ja. Daar was rond 1 uh, uur brak daar brand uit in een woning. En het Harlemsdagblad ja, die kopte met uh, in een appartementencomplex in dezezelfde straat... Uh, Kwam er brand en die vermoedelijk was ontstaan in een meterkast, waardoor een gaslek ontstond. Dat is, heb ik eigenlijk nog nooit eerder gelezen. Dat is uh, toch wel bijzonder. Dat de. Even kijken, het ging geloof ik om de gaskraan, die tegenwoordig ook niet helemaal meer van staal is. Maar uh, dat ging dus een beetje mis. En dat werd uiteindelijk opgeschaald tot grote brand. En het is de ENA-hoogste kwalificering. Hierna komt alleen nog maar zeer grote brand. Nou, dat werd er dus niet. En, uh... Weet je wat heel gevaarlijk is trouwens met uh, gas? Nou. Je hebt uh, ja, je gasstelletje nog uh, vaak zeg maar, uh, bij de keuken staan. Of op de ijskast ernaast. Of, uh... Ja, ja. En daar wordt nog uh, gebruik van gemaakt. Maar dat slangetje van die gaskraan naar dat apparaat toe, dat uh, die je één keer in een paar jaren uh, te vervangen... want uh, dat, ja. uh, dat droogt helemaal op. Ja, ja. En uiteindelijk kan het gaan scheuren en dan kan er een gaslek uh, ontstaan. Ja, dat maar ik te ja, wedden dat uh, mensen uh, gewoon het uh, vergeten ja. te uh, vervangen. Ja, dat niemand, niet gebeurt. Niemand denkt eraan. Ja, nee. dat, dat ging inderdaad dus om een uh, gesmolten gasafsluiter... In de meterkast. En daardoor. Ja, de elektriciteit en gas. Dat gaat natuurlijk nooit goed samen. Nou ja, de brandweer was druk met de boel aan het slopen. Daar. Om het vuur maar zo dicht mogelijk bij het vuur te komen. Dus het zal wel een, een bende <lacht> geweest zijn weer. Oh my god. Ja, ja, ja, ja. ja. Laat dat maar aan de, de jongens over. Eens even kijken. Nou ja, toen hadden we weer een brandje buiten bij Tatersstiel. En um, uiteindelijk. Um, hadden we ook nog een. Um, de Trauma die was ook nog in Haarlem op de Nieuwe Weg. Ja, dat lees je allemaal morgen nog in de. of overmorgen in de, in de, in de krant. En. Um, dan hadden we. Eens even kijken, ik had nog een paar bijzonderheden. wat je ook nog gaat lezen. Oh ja, de, de rijden, Tot zeven uur vanavond rijden er geen treinen tussen Haarlem en Leiden. En dat komt door een spoorwegongeval. Uh, het. In Hillegom. Ja, daar was het gebeurd aan de Beeklaan al daar... En, en wat je nog in de krant gaat lezen... maar waar we verder geen informatie hebben over... Het is een steekpartij in de berk in Haarlem. Dat was van, vanmiddag om kwart over vier. En nou, dan is de uitzending afgelopen. Dus meestal is dan de narigheid ook wel even voorbij. Ja, ja. ja inderdaad. <laughs> nou ja, laten we het hopen dat er geen uh, noodgevallen meer uh, bij komen. Een ben noodgeval. Ja, wel dat zou, zou maar kunnen gebeuren, ja, een noodgeval ja, ja, ja. natuurlijk. It's a Deze ziel staat genoteerd in onze brandweerplaylist. Ja, ja, ja, zeker. Over, bran over brandweer gesproken. Nou. Hè, om het programma dan ook maar mee, een beetje mee af te sluiten. Het is fase 2. En fase 2 betekent dat het al langere tijd droog is in de natuur. Het risico dat een natuurbrand ontstaat is groter. En uh, voor wie nog niet weet, Zandvoort is helemaal omgeven... nou, bijna voor kwart omgeven door natuur... En een natuurbrand kan in droge periodes zoals deze snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Wij kunnen er wat tegen doen, hè? Ja, en zeker bij een harde wind moet je daar dus mee uitkijken. Nou, het gaat dus ook van de week een beetje waaien. Dus windkracht 5 is voorspeld midden in de week. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze, deze periode extra alert. En dat zien we ook aan de alarmeringen: dat bij een beetje brand wordt de hele regio er naartoe gestuurd. Maar vragen ook jouw medewerking om de gevolgen van een natuurbrand te voorkomen of te beperken. Zeker weten, nou in ieder geval niet uh, Smoky Robinson. Uh... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, en gewoon uh, even normaal doen. Barbecue beginnen, altijd <lacht> <Ja. lacht> nou, je, je moet ze tekort geven. Ja, het gebeurt echt. Ja, ja, ja. ja, ja. Denk ze nou hier kan het wel een ja. beetje in de buurt van uh, zand of zo. Uh... Precies. Of ik, ik zet er wel een emmertje zand of een emmertje water naast. Ja, maar het gebeurt dat... altijd wel. Ja, ja, ja en dan uh, ben je dat, gaat toch mis, want je ja. Het, het kan zomaar compleet uit de hand worden. Eén klein vonkje kan ja. er al gebeurd zijn. Zo is dat. Dus oppassen inderdaad. Toch behoorlijk droge fase 2 melding. Gebeurt ja. dat wel vaker? Nou ja, in deze, het, het is volgens mij al een tijdje fase 2. Maar we willen het toch wel even weer benoemd hebben. Met zo'n droge week voor de boeg. Um, ja, het, het gebeurt wel vaker. Ja, dat is ook... Het, het is redelijk snel fase 2 jaar. Het, het heeft al een tijdje niet meer geregend. Nee, ik, ik kan me niet meer herinneren. Nee, niet, nee, nou ja. het stevige om is op bij de laatste week in Heemstev. Op zich is dat wel prima nieuws natuurlijk. Ja, dat niet zoveel goed, regen. Ja, ja. Dus uh, je wel, Benno. Graag daarom. En uh, over een maand zijn we er weer met z'n tweeën. Volgende week uh, lekker los muziek, tussen twee en vijf. En uh, die week erop uh, Jaap Koper en Team. Ja. Ik ben benieuwd wie het hier meebrengt. Ik ben ook heel benieuwd. Oké. Okay. We gaan luisteren. Dag. Dag, dag.